9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Nog steeds wordt niet gemeld hoeveel water er in vlees zit. En tijdens de formatie zijn stukken opgesteld over de afschaffing van de dividendbelasting. Maar die worden niet openbaar gemaakt. Een overzicht van het nieuws hier is Elisabeth Stijts. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hadden een beroep gedaan op de wet openbaarheid van bestuur om de stukken te kunnen bestuderen, maar het ministerie van Financiën wijst dat verzoek af. De oppositie maakt er al langer een punt van om eventuele documenten in te zien, maar premier Rutte zei dat ambtelijke stukken niet openbaar zouden worden omdat dat de vrije gedachtenwisseling in de formatie zou schaden. GroenLinksleider Klaver noemt de kwestie explosief en hij wil een debat met premier Rutte.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 Begin volgende maand heft de beweging zich definitief op. Bij een treinongeluk in Salzburg zijn zeker 40 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde even na half zes... toen twee treinen op het centraal station van de Oostenrijkse stad op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Oostenrijkse media zijn het vooral licht gewonden. Een van de twee treinen zou een volgepakte internationale passagierstrein zijn... die onderweg was van Zürich naar Wenen. In twee kantoortorens in Den Haag mogen medewerkers niet in grote groepen bij elkaar staan omdat de vloerconstructie niet betrouwbaar is, dat meldt NRC. Het gaat om torens van de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid. Toezichthouders voorkomen op een aantal plekken in de gebouwen dat ambtenaren samenscholen. Ondanks de maatregel noemt een woordvoerder het gebouw wel veilig. In honderden gebouwen in Nederland wordt de vloerconstructie onderzocht nadat vorig jaar een nieuwe parkeergarage in Eindhoven was ingestort.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 Pakken. Het weer tot slot, het wordt opnieuw erg zonnig en de temperatuurverschillen zijn groot. 16 graden op de Wadden tot 25 in het binnenland. Dit weekend blijft het vrij zonnig en wordt het nog ruim 20 graden. Zondag later op de dag wel kans op buien, mogelijk ook met onweer. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het was een echte vrijdagochtendspits, niet al te druk. Wel staan er een paar files, maar de meeste leveren gelukkig niet zoveel vertraging op. Uh, een paar uitzonderingen. De A10, de ring Amsterdam, tussen knoop het watergaas meer... knoop de, de Dieven meer, 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto, de rechte reishok is dicht. Twee ongelukken hadden we op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij het Blijswijk nog 10 minuten, daar is de linkerrijschok nog dicht. En verderop bij Nieuwebrug ook 10 minuten, daar is de rijschok weer open. Door die vertraging is het wat vastgelopen op de N11... tot slot van Leiden naar Bodegraven. Bij de aansluiting met de A12 een kwartier vertraging.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 Technisch dienstverlener en een personeelstekort? Synthes.nl Het NOS Radio 1-journaal. Net een halve minuut over negen is het. Als u vanmorgen op uw boterham een stukje vlees had... moet u voor de grap eens kijken op de verpakking of u terug kunt vinden... hoeveel water er in dat vlees zat. Grote kans dat het niet op de verpakking staat, terwijl het er wel in zit. We hebben hier natuurlijk ochtends ook altijd ontbijt. Um, ik heb hier een, een pakje voorverpakte Ardenner boterhamworst... Kun je even assisteren, Elisabeth? Ja, ja maar er staat, ik heb het, er staat volgens mij wel ja. op hoeveel water... Elf 11% water. Is. 11%. kijk. Ja. Daar staat het dus wel op. Uh, nou, het uh, uh, moet veranderen, want op heel veel van die verpakkingen staat dat niet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wil dat vlees- en visproducenten... voor 10 juli op de etiketten vermelden hoeveel water er in dat product zit. Dave van der Riet is woordvoerder namens de vleessector. Goedemorgen. Goedemorgen. Zit er in het algemeen veel water in die vleesproducten? Er zit in, uh, wat erin zit moet erop staan. Uh, dat is in ieder geval de lijn van de nieuwe regelgeving. Daar is al heel lang aan gewerkt. En nu uh, is er een overgangstermijn. Die houdt eind uh, 10 juli houdt dan op. En dan moeten de bedrijven het geregeld hebben... dat gewoon op alle producten waar water in zit... ook netjes op de etiketten staat. Zoals in uw voorbeeld. Waarom zit er eigenlijk water in? Nou oh ja, het kan natuurlijk gebruikt worden om het wat smeuriger te maken. Het kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden in de vorm van marinades. Want droge kruiden trekken toch wat minder goed in dan uh, marinades die wat vochtiger zijn. En dan heb je dus ook te maken met vocht. Dus dan moet het er ook gewoon uh, op staan. Nou, ik dacht dat het oude verhaal juist altijd was dat, uh, dat er water ook in werd gedaan. Zodat het gewicht toeneemt. Hè? Dus je neemt zeg maar, uh, nou ja, een kipfiletje van... Uh, ja, dat soort... Uh, dat soort ideeën de kop in te drukken, is het ook gewoon beter dat er gewoon op staat wat erin zit. Want dan ziet iedereen, het is nu bijvoorbeeld 11%, en uh, als het 5% is, dan is dat wat het is. En dan weet je ook wat je koopt, want het staat op het etiket. En als het er niet op staat, dan kun je dat soort geruchten doen. en verdachten natuurlijk eerder hebben dan wanneer het er netjes op staat. Maar waarom werd het er dan eerder niet opgezet? Het hoeft het tot 5%, het, het er niet op te staan. En die regels zijn dus veranderd. Ja. Uh, vanuit Brussel is dat tot ons gekomen. Uh, dat gaan we nu invoeren in Nederland. Daar hebben we een termijn voor gekregen. Die houdt nu op 10 juli op. De NVWA heeft erop geattendeerd. We zijn ook als bedrijfsleven in gesprek met de NVWA om dat in goede banen te leiden. Bedrijven moeten zich erop aanpassen. Nou ja, die overgangstermijn die verloopt nu. En dat gaat ja. nu gewoon geregeld worden. Nee, dat snap ik, dat dat onder druk van die regels nu is. En vanuit Brussel dan kennelijk. Maar u zegt van ja, het is, het is van alle, alle tijd. Maar eerder stond het dus niet op de verpakking. Waar, dus de, waarom was dat dan? Nou, dan kom ik bij het vorige punt dat het gewoon beter is om het er wel op te zetten. bedrijven moeten dat het gewoon willen. Want dan is het gewoon maar duidelijk van dit is wat het is. Dit ja. zit erin. Uh, en dan kun je ook niet die gedachte hebben die u net had van... het wordt gedaan om het gewicht te beïnvloeden. Ja. Oké, okay, dus we weten dat nu straks. Omdat iedereen dat erop moet zetten. Toch nog even over de hoeveelheid water die er... In zit, want uh, als je bijvoorbeeld scharrelvlees koopt, uh, ik noem het gehakt of zo, uh, zit daar beduidend toch minder water in als je dat in de pan gooit. Ja, nou ja, uiteindelijk zal de consument ook kiezen op zijn ervaring die hij heeft met het product. Als hij een uh, gehakt bakt en hij heeft het gevoel van er zit er veel vocht in, dan zal hij wellicht een volgende keer iets anders kiezen. Uiteindelijk zal kwaliteit toch leidend zijn en de consument uh, overtuigen dat hij dat moet gaan kopen. Ja, denkt u dat ze nog afschrikt dan als, als daar staat, uh, nou ja, ik noem maar 20% water? Nee, die etiketten zullen niet zo afschrikwekkend effect hebben. Het is toch gewoon de ervaring van het product. Is het lekker, is het smeuïg, is het smakelijk, is het betaalbaar, et cetera. Dat zijn aankoopfactoren waar mensen op kiezen... En uiteindelijk kiezen ze toch met, uh, met de beleving. En als ze het vinden dat het te vochtig is... of wat dan ook, dan zullen ze het volgende keer anders kiezen. Zo simpel is het. Een etiket moet er uh, helder in zijn... maar zal niet heel erg leidend zijn in de aankoopfactoren, denk ik. Vanaf 10 juli uh, kunnen we het allemaal zien. Want dan staat het op alle verpakkingen als het goed is. Hij sprak namens de vleessector, D van der Riet. Uh, het geldt ook voor, uh, voor kip en voor visproducten. Plak je worst? Nee, dank je.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 Frequencies was dat met uh, reality, zo heet het nummer. Het is uh, nu 13 minuten over 9. De kritiek van Jan ja. Publiek. Meneer of mevrouw Takken vindt dat wij in ons mediaoverzicht geen aandacht moeten besteden aan commerciële programma's met een vulgaire titel. Oh. Zoals bijvoorbeeld Naar bed met Irene. Dat is NPO-onwaardig, het kan beter, schrijft deze luisteraar. Dat ging over gisteravond gemist. Dat, dat doen we altijd de service aan. Dat mensen die wat eerder naar bed gaan. Dat we vertellen wat er zo al op tv is. In de late avond meestal de talkshows. En Irene Moors zat bij, meen ik, Humberto Tan. Um, over, over dat programma te vertellen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het niet gezien, dit gesprek. Maar ik had het idee dat zij mensen interviewt in bed. Ja, maar ja, het gaat gewoon om die titel, hè? Ja, niet uit, uh... ja, maar in, bedoel, in bed liggen is toch niet zo erg hè? op zich? Ik, nee, ik, ik, nee ik dat is zo, zo op manier, niet zo. Ja. Uh, ja. Maar goed, die mevrouw stoort zich eraan. Ik, ik zou ook vooral RTL even insijnen, want uh, die gaan erover. Dat programma wordt daaruit gezonden. Naar bed met Irene. ja. Mark de Smit dan zegt dat het hem opvalt dat we bij de kritiek van jouw publiek... vaak alleen de voornamen van de inzenders geven. Waarom is dat, vraagt hij. Ja, waarom is dat, Elisabeth? Um, hij zegt trouwens ook nog dat hij zich kan voorstellen... dat trouwe luisteraars uh, graag de volledige naam willen horen... en ook de woonplaats, zodat ze dan na verloop van tijd... Uh, vaste reageerders kunnen identificeren en zeggen... oh, dat is die zuur, zuur weer of dat is juist die persoon... die altijd zulke goede opmerkingen maakt. <lacht> <lacht> dus uh, liever dus de volledige naam geven, zegt hij. Ik vind grappig dat mensen daar ook hele ideeën achter hebben hoe dat, ja. dan, uh, hoe dat gaat. Uh, op zich vinden wij het zelf natuurlijk ook leuk om uh, naam en achternaam en eventueel woonplaats te geven. Maar die, uh, die, ja, die, die is er gewoon niet altijd. Uh, want mensen kunnen op verschillende manieren reageren. Bijvoorbeeld ook via Twitter. En dan heb je het gewoon te maken met een Twitternaam. Ja, dan hebben ze vaak nog een, een soort schuilnaam. Ja. Daar, inderdaad. Ja. Maar als het kan, moeten we het doen. En ik vind ja. de woonplaats ook altijd wel leuk. Want dan hoor je ook een beetje waar, ja, waar mensen vandaan komen. Waar reacties vandaan ja, komen. Dus ik ik hou daar doen. altijd zeer, zeer van. Dus als u iets instuurt, doe het ook even met uw naam uh, en achternaam en woonplaats erbij. Tot slot Wim Ingenhoven. Die kijkt graag mee via de webcam. En die stoort zich aan een paar dingen. Het witte vlak dat op de achtergrond schijnt. Het witte vlak. En dat is, oh, dat uh, is het scherm. Het jongen. scherm uh, waar het logo van Radio 1 op staat. En de plopkappen die soms voor de gezichten hangen van de presentatoren. Ja, dat vind ik in jouw geval ook heel vervelend. In mijn geval zou ik zeggen, uh, laat het gewoon vooral zo. En <laughs> maak die plopkap nog iets groter. Uh, ja, dit, dit is weer, hier wringt weer uh, natuurlijk het, het beeld met uh, de ra Kijk, wij zijn, wij radio. We maken natuurlijk radio. Dus eigenlijk moeten we hem gewoon de radio aanzetten. Maar ik snap wel, heel veel mensen kijken ook mee. Mensen spreken mij op straat ineens ook aan tegenwoordig... nu er zoveel camera's hangen. Dus je wordt ook op die manier herkend. Maar ja, uiteindelijk moeten we wel ook in die microfoon praten. Dus even kijken hoe dat nu zit. Ik kijk even op het beeld... We nee. Kunnen we even Elisabeth ook nu doen, jongen? Ja, nee, alsjeblieft niet. Jawel, kijk. Goed. Oh. Nou ja, jij bent echt wel goed te zien nu op dit moment. Dus we moeten daar uh, misschien ook een beetje rekening mee houden. Maar intussen moet het ook nog verstaanbaar blijven. Dus uh, we houden er rekening mee en blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn rnjn.nl. Jolanda van der Velde, hoeveel heb je nog op je schermpje staan? Mm, nou, er staan er nog 12, maar de meeste nee, leveren amper vertraging op. Uh, ik noem er eentje, die levert 20 minuten extra reistijd op. Dat is op de A10 de Ring Amsterdam Zuid. Tussen knopend Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer staat 8 kilometer. Supermodel is zij Doutzen Kroes. Eerde gast ook tijdens de uitreiking van de Future for Nature Awards. Die worden vanmiddag uitgereikt. Zij reikt de prijzen uit aan drie veelbelovende internationale natuurbeschermers. Dat gebeurt in Arnhem, in Burgershow. En Doutsen ja, zet zichzelf ook in voor de bescherming van dieren en planten. Doutsen, goedemorgen. Goedemorgen. Want uh, ik zat even te googlen. Not on my planet bijvoorbeeld. Ben je daar nog steeds bij betrokken? Ja, dat heb ik samen met, uh, met an twee andere mensen opgericht. En dat was naar aanleiding van mijn reis naar Kenia... waar ik um, bij de Safety Elephants uh, was. En ik daar heb geleerd over de, uh, de, de olifantencrisis. En ja, daar was ik zo gechoqueerd van. En ik kwam terug en we zeiden... Ja, we moeten een social media campagne op gaan richten... om dit mensen te vertellen. En vandaar dat uh, Not On My Planet is opgericht. En dat is KNOT, dus dat is een knoop. En mensen... Uh, Knoop, doe een knoop in de zak doe ik om niet te vergeten en uh, wij dachten ja wij willen de olifanten niet vergeten en vandaar not on my planet en, en die olifanten vergeten het geheugen dat is bekend van de olifanten die hebben nou ja dit, dat filmpje over die, uh, dat jongetje dat weigert of ja, die dat lelijk doet tegen die olifant die en krijgt die hij krijgt die, dan die... later ja, ja precies ja die ja. kent iedereen iedereen weet het olifanten niet vergeten en ja. ja wij vergeten de olifanten wel en ja voor mij is dat gewoon een, een als, je olifanten, als er geen olifanten meer zijn, dat, is gewoon, dat zou zo verschrikkelijk zijn. En vooral is vooral van, ja, voor, voor onze kinderen om het zo de planeet achter te laten. Ja. Dus voor mij gewoon geen optie. Dus um, ja, ik heb gewoon uh, mijn, al mijn uh, connecties in de modewereld bij elkaar gebracht. En we hebben een hele mooie campagne bedacht. En Tiffany heeft een hele collectie gemaakt, helemaal gewijd aan de olifanten met 100% van de, donatie, van, de, van de opbrengst gaat naar Not On My Planet... en daarmee naar de Elephant Crisis Fund. En dat is om die olifantenstroperij tegen te gaan? Ja, maar ook de demand. Dus de vraag naar, naar, naar, uh, naar, naar Ivoor is ook nog heel erg groot... en dat is ook een enorm probleem. En, uh, dus het gaat om eigenlijk bewustwording... En in heel veel culturen uh, eigenlijk ja, eigenlijk mensen vertellen dat het niet meer een luxe item kan zijn. Ja. Nou, ik zei het al, ik, ik, ik zat eens dus even te zoeken. Kijk, ik denk dat heel veel mensen als ze jouw naam in toetsen uh, voor andere dingen kijken. Mooie plaatjes, mooie mode, misschien <lacht> wel. Maar wij gingen nu even echt zoeken op, op jouw natuurbetrokkenheid. Uh, en dan, dan kom je toch een hele lijst tegen. Want je zet je in voor de stranden, uh, Wereld heb je een campagne voor gedaan. Nou ja, uh, douchen. Uh, in plaats van in bad zitten <lacht> bijvoorbeeld. Ja, de kinderen vinden dat heel jammer. Maar in bad, gaat, dat doen we niet heel veel. Dat is wel, af en toe is het leuk. Maar ja, wij, ik ben gewoon heel erg, uh, ik ben opgevoed... om uh, heel zuinig om te gaan met water en gewoon onze planeet, het milieu... En ik ging vroeger al, wij, wij woonden aan een zandpad in, in Friesland... en ik ging al samen met mijn ouders met een, uh, met een, met een, met een plastic tas... wel een plastic tas, <laughs> gingen we langs de of een vuilniszak... Gingen we, gingen we gewoon allemaal plastic ophalen. En ja, vandaar dat ik daar, daarmee gewoon... dus eigenlijk met de paplepel ben ik zo ja. opgevoed. En uh, ja, en dus dat gaat eigenlijk vanzelf. En ik vind, ik vind eigenlijk dat ik mijn, ja, mijn platform, wat mij is gegeven waar ik heel erg dankbaar voor ben... Ja, dat wil ik eigenlijk heel graag ja. gebruiken voor dit soort dingen. Want het grappige is natuurlijk... Nou ja, dat heb je ook wel met, met die modellenverkiezingen... Zo, hoe heet dat? de mis uh, uh, dit of dat verkiezingen. Oh ja, dan... daar heb ik nooit aan meegedaan. Nee, nee, nee, nee, maar ik bedoel... daar, daar krijgen, daar krijgen die, die, die missen in speel dan vaak zo'n vraag... Hè, van nou, wat, wat wil je nog met de wereld? En dan, ja, dan heel vaak komt daar een, een soort standaard antwoord uit. Hoe jij bewijst met jouw cv op dit vlak... dat jij daar eigenlijk van jongs af aan al heel uh, druk mee bent... En, en zeer bewust bent van de natuur. Ja, ik vind het heel belangrijk en ik vind ook dat, uh, ja, dat, het gewoon, dat, dat eigenlijk iedereen dit zou moeten doen. En iedereen heeft, heeft een tool. En mijn, mijn, mijn tool is, is dat ik uh, bekend ben en dat ik het eigenlijk een voorbeeld kan zijn, hopelijk voor heel veel mensen. Maar iedereen, iedereen kan het vinden en ik vind dat daarom Future for Nature ook zo belangrijk. Want ja, zij geven jonge mensen gewoon dat extra... Push die ze nodig hebben. En ja, ik, ik heb straks ook een speech. En dan uh, zeg ik ook dat wij moeten de, ja, de, de wind beneath their wings. Weet je, wij moeten ze hun kracht geven om dit door, te, door, door om hiermee door te gaan. Ja. En vandaar die, uh, ja, die mooie prijs ook die ik mag uitreiken voor. Uh, van 50.000 euro. Ja, want dat, zijn, dat doen ze elk jaar, hè? De drie veelbelovende ja. internationale natuurbeschermers... Ze komen dan naar Nederland en die krijgen die prijs. Nou, vandaag dus uit handen van jou. Wat, wat, uh, uh, wat, welke drie zonder... nou, we hoeven het niet uitgebreid te bespreken... maar in ieder geval, wat, wat voor mensen zijn dat? Wie krijgen die prijzen dit keer? Uh, het zijn uh, Adam Miller... Uh, Geraldine Weerhan... en Trang Nguyen. Die kan ik niet zo goed uitspreken. <laughs> dat is een Vietnamese vrouw... En uh, ja, uh, bijvoorbeeld um, Adam Miller, die heeft heel veel gedaan in Indonesië. En uh, ja, het is gewoon heel belangrijk dat we allemaal weten wat wat ze doen en. Um dat het, dat het ook wordt uh, erkend. En, en dat ze een prijs krijgen om hiermee door te gaan. Ik denk dat het iets, ja, dat het iets moet zijn waar, waar mensen eigenlijk. Waar je van jongs af aan. Dat het iets, ook iets cools moet zijn waar je, waar je aan begint. En dat het niet een. Want ja, uh, ik denk dat het imago niet altijd heel erg positief is. En ik denk dat het hierdoor ook, mede hierdoor wel verandert. Lukt het om jouw eigen kinderen een beetje bewust te maken. van uh, wat er om hen heen gebeurt? Ja, het lukt heel goed. Ja, en mijn man ook. Ja. Die zit nu ook die mag van mij ook niet meer op een normale scooter. En we mogen eigenlijk ook niet meer in een normale auto rijden. We nemen binnenkort wel een elektrische auto. Maar dat is in Amsterdam nog heel erg moeilijk, ja. vind ik. Ik vind dat dat niet genoeg wordt gesupport ook. Dat we heel weinig oplaadpunten hebben in Amsterdam... en maar, waarschijnlijk maar, heel veel andere steden. Maar jullie allebei, jij ook, jij, jij, jij reist ook de hele wereld over. Hij ook, Sunnery, eh, ja. draait natuurlijk overal. Dus jullie vliegen heel veel krijg je ja. dat ook wel eens voor je voeten gegooid? Want dat is natuurlijk ook wel heel ja, vervaring. Ja, zeker. En ik eet ook nog af en toe wel vlees. En dat zijn, dat zijn van die dingen. En je kan niet 100%. dan kan je eigenlijk niet leven. Want je, je kan, ik kan op een hutje in de hei gaan wonen... maar dan heb ik niet meer mijn bekendheid... en dan kan ik het niet meer op deze manier doen. En ja. ik ben het helemaal met iedereen eens... dat vliegen enorm milieubelastend is. En ja, het liefst zou ik het dan wel veel minder doen. Uh, maar ja, aan de andere kant... Je moet het die afweging maken. En uh, als de balans goed is, denk ik dat het. Uh, ja, ja, want, ja het, het moet nou eenmaal. Nee, dat is waar. En, je, en jij zegt ook, je, je gebruikt het ook. En in jouw wereld probeer je daar dus ook uh, nou ja, medestanders te vinden. Lukt dat een beetje? Want dat is natuurlijk een wereld die, ja, die, die hard is. Uh, veel glamour en glitter. En mensen toch ook wel vooral daarmee bezig zijn. En misschien wat minder met, uh, met de omgeving. Of, of valt dat mee? Ja, dat, dat, dat, dat is eigenlijk ook wel zo. En het is, uh, het is ook wel een heel milieubelastend uh, vak. Want ja, op, op de set wordt er veel, uh, veel elektriciteit gebruikt. Veel, veel plastic flesjes en dat soort dingen. Daar zijn ook heel veel uh, uh, modellen. Bijvoorbeeld Cara Delevinga. Ik weet niet of die naam jullie iets zegt. Maar zij is heel erg bezig met het, uh, met het pushen van mensen... die, die, die zelf uh, bekers meenemen voor op de set. En zodat er minder plastic wordt gebruikt. En uh, bijvoorbeeld, een bedrijf als Tiffany, die heeft heel, heel slim bekeken dat de klanten willen eigenlijk iets kopen, een, een, een luxe item kopen, maar tegelijkertijd iets teruggeven. En ik dat, denk dat dat de nieuwe trend is. Mensen willen wel iets van Tiffany's kopen of een, of een, een luxe item. En daarmee tegelijkertijd een goed doel steunen, is natuurlijk ja, een win-win situation. En ik denk dat dat. Misschien de nieuwe manier is. Ja. En daar, ja, daar zijn we heel erg mee bezig. Ik heb ineens een heel raar beeld in mijn hoofd. Dat jij dan op zo'n zo'n prachtig strand staat met een blauwe zee. Fotoshoot is geweest. En dan zien we Duodsen nog alle be bekertjes en flesjes opruimen. Ja, ja nou <laughs> misschien wel. Gaat als het zo? Niet... Misschien zou het wel moeten, ja. ja. Nee, maar ik ben wel altijd. Uh, ik, ik probeer wel mijn eigen fles mee te nemen, mijn eigen beker. En, uh, ja, ik, en ik denk ook als je dat zelf doet, dat mensen, als mensen dat zien. Ik denk dat we ook moeten ophouden met het beeld van... ja, als ik het alleen doe, dan gaat het toch geen verschil maken. Maar juist als je het doet en mensen zien dat, dan is dat een voorbeeld. En heel langzaam denk ik, gaan er dan dingen veranderen. Ja, nou, zo is het wel. Het begint met die ene en dan twee, drie, Precies. vier... en zo wordt het er veel meer. Ja. Goed uh, dat je daarmee bezig bent. Veel plezier vandaag in Arnhem bij het uitreiken van die uh, bijzondere prijzen daar... in Burgers Zoo. So. De Future for Nature Awards. En uh, wij wensen je natuurlijk veel succes met alles wat je doet. Dank je wel. Doutzen Kroes was dat. Oké, okay, doeg. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws. Daar gaat u meer over horen de komende uren. In Kaapstad begint het proces over de vraag of Guus Kouwenhoven aan Nederland moet word, uh, worden uitgeleverd. Hij uh, moet hier een gevangenisstraf uitzitten van 19 jaar. Voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia en Guinea. Dan de Verenigde Staten. Daar is het Nationale Actiedag tegen vuurwapengeweld. Organisatie roept leerlingen op hun lessen te verlaten en te demonstreren in hun gemeente. No more violence gun violence. No more silence, gun violence. Every day a thought crosses my mind that there will be a threat to my safety. This is unfair. This is enraging, and this needs to be stopped. We want assault weapons bans in all states. We want our congresspeople to stop taking money from the NRA. die dag valt samen met de 19e verjaardag ja wat kan je dat een verjaardag noemen in ieder geval het is 19 jaar geleden dat uh, op de Columbine High School er een shooting was waarbij 15 leerlingen werden doodgeschoten en dat was tot dit jaar de dodelijkste schietpartij op een middelbare school in de Amerikaanse geschiedenis. En dan koning Willem Alexander die is dus in Twello opent daar op basisschool De Vliet de koning spelen. Karin Albers al de hele ochtend in Twello Karin hoe is het daar? Nou, Zon overgoten, dus dat maakt het sowieso al een hele vrolijke dag. En ja, alle kinderen hebben er zin in. Die hebben hier weken naartoe geleefd. Die hebben net ontbeten met de koning. In de hal van de school stonden lange tafels klaar met uh, volkorenbrood en uh, min of meer gezonde uh, belegsoorten erop. Wel jam, wel appelstroop, maar geen uh, hagelslag om eens wat te noemen. Toen net hebben uh, de mensen van kinderen voor kinderen hebben een uh, lied gezongen voor de koning en een dans gedaan. En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 Kijk, de koning die een pleidooi houdt om lekker buiten te spelen. En dat is niet voor niks, want dat is namelijk het thema van deze koningspelen. spelen. Binnenste buiten heet het. En alle kinderen van Nederland worden opgeroepen om veel buiten te spelen. En je hoorde het, de koning heeft dat zelf vroeger ook gedaan. En Kari, dit was een klein stukje neem ik aan uit het interview. Hè. Dus het langere gesprek is neem ik ja, aan ja, ja. vanavond te zien. Het is al uitgezonden op oh. uh, ZAP3, zojuist. Oh, ze en zelfs nu al uitgezonden? Er heb een stukje okay. van uh, laten horen. Het ja. is al uitgezonden, maar speciaal voor jou... zal ik het later op de radio <lacht> nog iets uitgebreider doen, Dürgen. <lacht> Oké, okay. ik hou hem aan de hele dag, de radio. Uh, dat was Karin Alberts vanuit Twello dus, uh, bij de koningspelen daar. Dan gaan we naar Carol Johannes de Zwart, die zit hier een eindje verderop... in een andere studio, om te horen wat er aan onderwerpen zit in Spraakmakers. Ja, goedemorgen, Jurgen. Spraakmaker van de dag is Elske Doets. Zij is de baas van Jan Doetsreizen. En uh, zij heeft de piepjonge ondernemer de 17-jarige Merel Populiers meegenomen... die de Young Ladies Business Academy heeft gewonnen. Dat is een prijs voor jonge vrouwelijke ondernemers. Onze mediaforumleden hebben gekeken naar die serie van Hugo Bors en Adelheid Rozen, die vijf weken in, uh, verbleven in dat verpleeghuis. De Leeuwenhoek, euh, nou ja, extra Sajan natuurlijk... naar de berichten over de mishandeling van patiënten in dat verpleeghuis. Dokter Bernard is de gast. En dan bedoel ik niet Ron Brandstede, maar <tiedacht> ja. euh, de jonge arts Bernard Leenstra. Hij is een soort start-up begonnen schok en pomp. Een korte EHBO-cursus. Want het is essentieel dat we allemaal weten wat te doen... als iemand een hartstilstand of een beroerte krijgt. En de stelling is dan.nl. Het Europees parlement maakt zich zorgen over het feit... dat er steeds minder gevaccineerd wordt. En dat daardoor meer gevallen van ziektes als mazelen opduiken. De stelling is, er moeten strengere regels komen voor kindervaccinaties. Karl-Johan zometeen in Spraakmakers. Ja, dokter Bernhard. Er was een liedje van Bonnie Sinclair. En dan, de, dan kwam er dus een dokter uiteindelijk in. En dat bleek uiteindelijk Ron Bronstede te zijn. Dat liedje gaan we zometeen eens opzoeken en gaan we aanvragen dit weekend. Welke zender, maakt niet uit. Ik wens u vast een prettige voortzetting van deze vrijdag. Prettig weekend. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft spijt betuigd voor het zware leed... dat de organisatie de afgelopen decennia met terreuraanslagen heeft aangericht. In een verklaring in twee Baskische kranten verontschuldigde ETA zich... met name aan de slachtoffers die geen directe rol hebben gespeeld in het conflict.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 En in twee kantoortorens in Den Haag... mogen medewerkers niet in grote groepen bij elkaar staan... omdat de vloerconstructie niet betrouwbaar is, dat meldt NRC. Het zijn torens van de ministeries van Binnenlandse Zaken... en Justitie en Veiligheid. Toezichthouders voorkomen op een aantal plekken in de gebouwen... dat ambtenaren samenscholen. Het weer tot slot. Veel zon en temperaturen tussen de 16 graden op de Wadden... tot 25 graden in het binnenland. In het weekend blijft het vrij zonnig en wordt het nog ruim 20 graden. Zondag later wel kans op buien, mogelijk ook met onweer. ANBB Verkeersinformatie. Het is bijna gedaan bij de spitsfiles. Wel gebeurde er net weer een ongeluk in het noorden van het land. Op de A6 van Jouwen naar Emmerloort. Tussen knopend Jouwen en Afrit Sint-Nicolaas gaat 3 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A10, de ring Amsterdam Zuid. Nog wat langzaam rijden tussen knopend de Watergraas Meer en een Nieuwe Meer. 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten vertraging op de N11 leiden richting Bodengraven. Voor de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer. NPO Radio 1. KRO en CRW. Nederland Waterland. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. Ja, er zit water in het vlees. Maar producenten willen niet dat we weten hoeveel. En er waren wel degelijk memo's over de dividendbelasting. Maar het kabinet wil niet dat die boven water komen. Spraakmaker van de dag, Elske Doets, zakenvrouw van het jaar in 2017... en directeur van Jan Doets Reizen. Goedemorgen. Goedemorgen. Bestudeert u ook altijd nauwkeurig die etiketten als u etenswaren koopt? Nee, want ik koop vlees bij de slager, dus daar zitten geen etiketten op. Oh ja, nee, dan houdt het op, hè. Uh, en het bestaan van die memo's over de dividendbelasting... Uh, die kwamen boven water door een beroep op de wet openbaarheid bestuur... van een aantal hoogleraren. Mediaforum gast Margriet Bransma uh, heeft de journalistiek hier iets te liggen nou ja, je had kunnen bedenken dat misschien parlementaire journalisten ook die wetten ze in hadden geschakeld, want daar is hij nou eenmaal voor om dat ja. soort documenten boven tafel te, te, te krijgen, als ze er zijn, en ze zijn er dus kennelijk. Maar goed, het is een wet waar ook uh, andere beroepsgroepen een beroep op kunnen doen, dus. Ja, de journalistiek heeft zich die vraag in ieder geval niet gesteld. Nou ja, of, of zij waren eerder, hè, dat weet ik niet precies. Ik bedoel, dat volgorde wordt ook altijd wel belangrijk, hoor. De eerste die zich meldt wordt ook als eerste gehonoreerd, of ja. niet. Ja. In Stambert NL praten we over het inenten van kinderen. De stelling is van er moeten strengere regels komen voor kindervaccinaties. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Want steeds minder Europeanen laten hun kinderen inenten. Ook in Nederland is de vaccinatiegraad voor het derde op een volgende jaar gedaald. En daarom luidde het Europees Parlement gisteren de noodklok. Het is tijd voor actie, vinden ze, want meer dan 200.000 Europeanen... werden in de laatste jaren ernstig ziek. En in zeker vier landen zijn doden gevallen door bijvoorbeeld de ziekte als mazelen. In Italië en Frankrijk is inenten inmiddels verplicht. En ook Duitsland heeft de regels aangescherpt. Daarom de stelling vanochtend, er moeten strengere regels komen voor kindervaccinaties. Nu krijgen jonge kinderen prikken tegen in totaal 12 ernstige infectieziekten. Ik geloof niet dat we door vaccineren de ziektes uit kunnen behandelen. Een kind is niet van ons, het kind is van de heren. Om een grootschalige mazelenuitbraak te voorkomen... moet volgens de Wereldgezondheidsorganisatie... zeker 95% van de kinderen worden gevaccineerd. Dat ik niet vaccineren omdat ik het gewoon echt krankzinnig vind... echt totaal krankzinnig om een gezond baby, kinderlijfje, in te spuiten. Niet alleen met ziektes, sommige leven, sommige dood. Nederland zakt met de prik voor tweejarigen nu onder die norm. Het is echt krankzinnig. Ja, de stelling, er moeten strengere regels komen voor kindervaccinaties. Uh, spraakmaker van de dag, Elske Doets, wat kan ik voor u noteren? Eens of een oneens? Uh, eens ben ik er ermee. Ja, ja. Die, die regels moeten strenger. Zeker weten, ja. Oké, okay, gaan we zo over verder praten. Uh, Margriet Bransma, uh, jij eens of oneens met de stelling? ook wel eens, ja. Toch wel eens. Ja, enig ja, ik, ik, ik twijfel arzelen. een beetje, omdat ik echt ook wel vind dat het een, een keuzevrijheid is. Tegelijkertijd is het natuurlijk een, uh, ik, ook, ook een, een groepsbelang. En ik denk in dit geval, want kijk, als die groepsimmuniteit verdwijnt, hè, als we op die manier uh, niet meer goed beschermd zijn, ja, dan, dan wordt het toch wel tijd voor strengere regels, denk ik. Maar ja. ik ben, ben een beetje, ik, ik aarzel wat. Ja, ja, en je stipt al even heel voorzichtig dat dilemma aan dat hieronder uh, ligt eigenlijk. Uh, er wordt al veel gereageerd op onze stelling. We krijgen mailtjes binnen. Ook via Twitter en Facebook komen de reacties. Um, zo zegt iemand op de website. Eens, al die fabeltjes over vaccineren brengen de volksgezondheid in gevaar. Ook moeten crèches en scholenkinderen die niet gevaccineerd zijn kunnen weigeren. Nee, die klok verdenkt de lobby van de geneesmiddelenfabrikanten. Die willen geld verdienen aan naïeve burgers en politici, schrijft ze. En Arnath Radakishun zegt dat als mensen op een eiland wonen, ze het lekker zelf moeten weten. Maar in een druk bijvoorbeeld land als Nederland is iemand die niet ingeënt is indirect een gevaar. Mevrouw Arnie Schreier-Prierik, goedemorgen. Goedemorgen. CDA-Europarlementariër. Uh, daar komt eigenlijk nu dit geluid vandaan, hè? Deze, uh, deze noodklok die geluid wordt, zou je ja. kunnen zeggen. Uh, ja. Dat betekent ook dat u het eens bent met de stelling: er moeten strengere regels komen voor kindervaccinaties. Ja, dat klopt. Het is zeer zorgelijk. En niet alleen, maar dus ook het hele uh, Europees parlement heeft daarmee ingestemd gisteren. Ja, uh, in meerdere lidstaten zijn zelfs weer mensen gestorven aan de mazelen. Uh, ja, hoe serieus is de situatie volgens u? Nou, die is behoorlijk serieus. 215.000 gevallen vanaf 2008 tot 200. 2015 meer. Ja. En dan hebben we niet alleen over ziektegevallen... maar ook met dodelijke afloop als het om polio gaat. Dus we hebben het wel over een zeer ernstige zaak. Ja, jullie hebben gisteren een resolutie aangenomen. Er moet een Europees ja. actieplan komen voor, nou ja, voor de verhoging van die vaccinatiegraad. Wat houdt dat plan in? Waar moet ik aan denken? Nou, het plan houdt duidelijk in dat de commissie er mee aan de slag moet. Ja? En dan gaat het met name, uh, dat het belangrijkste is natuurlijk... dat we gaan vo de voorlichting gaan geven aan de mensen... En, en ook zeker de moeders die zorgen hebben... want ja, die moeders kun je het niet kwalijk nemen... maar dat we voorlichting gaan geven dat het niet gevaarlijk is. Maar daarnaast hebben we ook iets anders gevraagd. We willen ook vanuit het EMA, dus dat is ons Europees Medisch agentschap, ja. willen we hebben dat de cijfers van de onderzoeken gepubliceerd gaan worden. Dat ja. zijn eh, mensen die bij elkaar zitten. En dat wordt ook vaak in beslotenheid gehouden. En dat doe je, daar moet je transparant in zijn. Je moet ook open daarin zijn. Ja, ook dat is eigenlijk een vorm van voorlichting, zou je kunnen zeggen. Ja, hè? Ja. Ja, ja. Nou is Europa... Op het vlak, Europa is op het vlak van gezondheidszorg. Ja, nou ja, je kunt zeggen, een beetje een tandeloze tijger misschien... Hè? want u heeft niet heel veel bevoegdheden. De rol van Europa is, uh, uh, ja, ja, je kunt een campagne starten. En maar heel veel verder gaat de zeggenschap eigenlijk niet, toch? Over, over de lidstaten. Nou, in ieder geval de lidstaten hebben eigen bevoegdheden. Daarom roepen we dus ook de commissie op de ministers hiermee aan de slag te gaan van de lidstaten. Daarnaast heeft Europa natuurlijk wel bevoegdheden als het gaat de volksgezondheid van de mensen grensoverschrijdend heen. Daar mm -hmm. hebben we wel mee te maken. Ja. En dus je moet wel oproepen om deze zaak, want de EMA is dus ook een Europees medische agentschap. Daar hebben wij ook mee te maken. En als we dan kijken, ook zeer zeker de aanpak voor de, de vluchtelingen, want het is ook al een amendement van mij, om ja. met name te gaan enten. Dat dat zijn zaken, daar hebben we in heel Europa mee te maken. Ja, dat is een grensoverschrijdend fenomeen. Uh, zouden ja. we gewoon vaccineren, Europees gezien, even los van of dat kan... maar zou dat niet eigenlijk moeten verplicht stellen? Zoals in Italië en nou, Frankrijk die... bijvoorbeeld gebeurd is. Ja, Italië en Frankrijk hebben dat meteen gezegd. Ik ben nog niet zo ver. Ik vind, wij moeten vanuit de commissie onze ministers oproepen... hier volop mee aan de slag te gaan. En ik kan u zeggen, vanuit Nederland... Ja. vorig jaar hebben we dat al breed aan orde gehad. Heel veel signalen gekregen, ook vanuit het RIVM en de Wereldgezondheidsraad. Pak dit alsjeblieft zo snel mogelijk op. Want hier zit nog iets anders achter. We hebben ook te maken met antibiotica-resistentie. Dus met name infectieziekten en alles wat er nog achteraan komt... wat ja. we straks niet kunnen gaan bestrijden. Het is breder nog alleen dit punt. Ja, u ziet de urgentie, u, u luidt de noodklok, maar dan zou ik toch zeggen: ja, stel het dan gewoon verplicht. Dan is het in ieder geval helder. Dan heb je ja, één lijn ook. Maar, ja, maar we hebben een, een, ja, een scheiding van machten, laat ik het dan maar zo zeggen. Frankrijk heeft het ook op eigen initiatief gedaan, en ja. Italië. En wat mij betreft doet Nederland het ook. Maar die bevoegdheid laat ik dan ook aan Nederland over. Ja, goed. Uh, vindt u trouwens dat scholen kinderen moeten kunnen weigeren die niet gevaccineerd zijn? Nou, ik, misschien is het wel vergaand. Maar als je dan de verhalen van moeders hoort... die de kinderen wel geënt hebben en de anderen niet... ja, ja je bent allemaal de dupe daarvan. Het is wel een gemeenschappelijke ja, gevolg van een besluit van één moeder... die de kind niet gaat enten. En ik vind dit wel behoorlijk zwaar, ja. ja. En wat zegt u tegen de argumenten? Want dat is vaak wat dan opgevoerd wordt. Hè? Ja, we weten niet wat de gevolgen zijn van dat vaccineren. Uh, we hoorden net ook in, uh, in het geluidsfragment... iemand ja. voorbij komen. Die zei, ja, zieke ba of, uh, gezonde baby's, uh, ziektes inspuiten. Ja, dat uh, gaat toch eigenlijk tegen alle alle gevoelens in. Wat is uw antwoord daarop? Nou, heel duidelijk, we hebben, daarom moeten ook die evaluatiepanels, zoals we dat noemen, moeten openbaar zijn, wat wel of niet goed is. En nogmaals, de kleine kinderen uh, enten, natuurlijk is het misschien iets gevoelig. Ik heb zelf ook kinderen gehad, daar gaat het niet om. Ja. Maar van de andere kant, als kinderen van de een op andere dag te komen overlijden, dan heb ik hele andere moeders tegenover mij staan. Ja, en ook hele andere argumenten die dan uh, in beeld komen. Ja. Hartelijk dank, Annie schreier pierik Europarlementariër voor het CDA. Ja, Margriet Bransma, uh, ik zei het net al even, he, Italië en Frankrijk, jij bent natuurlijk, uh, daar is Jij bent uh, jarenlang correspondent geweest in Duitsland en daar zijn de regels voor vaccineren ook strenger hè, dan ja. in Nederland. Het is niet verplicht, maar uh, daar hebben bijvoorbeeld kinderdagverblijven... nadrukkelijk de mogelijkheid om kinderen uh, te weigeren die niet ingeënt zijn. Het is zo in Duitsland als je een kind aanmeldt voor een kinderdagverblijf... en dat doen heel veel ouders, en, en dan ben je verplicht om naar een arts te gaan... en uh, om een soort advies te krijgen over de nut en noodzaak van inenting. En doe je dat niet, ja. he, kun je dus niet bewijzen dat je dat gesprek gevoerd hebt... dan uh, kan een kinderdagverblijf zeggen van... maar dan nemen we uw kind niet aan. Ja, maar een kinderdagverblijf en, kan bijvoorbeeld... ook heel helemaal niet te naar vragen en dan, is er, dan gebeurt er eigenlijk niks. Nee, maar de de, de, uh, de, wat je ziet de afgelopen jaren... is trouwens dat de discussie is in Duitsland ook heel actueel... want er wordt ook volop gesproken over het invoeren van een, van een verplichting. Ja. Maar wat je, wat je heel erg ziet is dat met name andere ouders... gaan informeren bij kinderdagverblijven... van wat is jullie beleid ten aanzien van inenting. Ja. Dus dat ze ook echt gaan, gaan, gaan kijken van... Ja, hoe scherp controleren jullie daarop? En als, ja, Dus, dus als op het moment dat je het niet doet als kinderdagverblijf... dan loop je ook enorm de kans dat je minder kinderen krijgt. Dus wat je ziet over het algemeen is dat die, die, die, die kita's, die kinderdagverblijven, daar erg scherp op zijn. Ja. En helpt het ook? Is de vaccinatie ge, hierdoor gestegen? Nee, in dat het, het, het helpt in die zin niet, omdat ik, ik, ik, ik stip het al even aan, in Duitsland is de discussie ook enorm actueel, ja. omdat daar ook het aantal mensen dat hun kinderen niet laat inenten, uh, stijgt. Ja. Dus je kunt dit soort maatregelen wel nemen, maar tot nu toe is, is in Duitsland in ieder geval niet bewezen dat het ook meer ouders ertoe brengt om hun kinderen uh, in, in, te, uh, enten, in te laten enten. Ja, Elsko Doets, spraakmaker van de dag. Ja. Uh, hoe volgt u deze discussie? Nou, ik hoor net uh, dat er wordt gesproken over gevoelens. Hè, dat dat uh, gevoelens en ziektes inspuiten. Maar ik denk wel dat het ja. belangrijk is om even bij feitelijkheden te blijven. Um, er worden natuurlijk geen volledige ziektes ingespalten. En uh, ja, het is onnatuurlijk. Maar goed, uh, wij hebben ook elektriciteit en wij leven ook op gas. Dat is ook allemaal onnatuurlijk. Ja. Dus ja. Ik denk dat het wel goed is om dingen helder eventjes te scheiden en, ja, ook en naar gaat feiten te kijken. Uiteindelijk om de lange termijn gevolgen ook. En ook de wereld wordt steeds kleiner. Dat moeten we ons heel goed realiseren. Dus ja. de invloeden van andere mensen die hier als vluchteling komen of, of reizigers ja. maakt het dat wij kwetsbaarder zijn. Dus ja. moet je daar als moeder dan ook je gevoelens, om dan even over gevoelens te spreken, ik vind intuïtie ook heel belangrijk, toch eventjes die ratio laten gelden? Ja, ja. ja het is natuurlijk een hele ingewikkeld. Het is de verantwoordelijkheid aan de ene kant voor je kinderen. Dus ik, dat kan ik me voorstellen dat ouders daar vragen bij stellen, maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook een bredere verantwoordelijkheid. Ja, eh, namelijk uh, uh, dit systeem is gebaat bij dat ja. iedereen het doet. Absoluut. Anders dan ja. uh, loopt de ja. zaak in de soep. Mevrouw Roelofs, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zegt u uh, ja, op de ik stelling? Nou, ik zal u zeggen dat uh, ik hoor heel weinig de andere kant. Ik, hoor, ik ben tegen de stelling. Ik hoor heel weinig de andere kant. Ik hoor heel weinig dat kinderen die al voor het eerste levensjaar 28 verschillende prikken hebben gekregen voor een, in een onrijp immuunsysteem. Want het wordt steeds vroeger dat er vaccinaties plaatsvinden. En dan wordt het gezegd, het is maar even een prikje. Maar die vaccinaties bevatten giftige stoffen. Kwik en Time Rosal. En dat betekent dat ja. de, uh, de onrijpe immuunsystemen daardoor beschadigd worden. En dat er al bewezen is. Dr. Olenburg uit Haarlem, een zeer erkende kinderarts, heeft daar dikke boeken over geschreven. En daar hoor ik nooit iets over hoe. Uh, ook het autisme en, de, en, en het, de, de, de ADHD en al dat soort dingen. Uh, veel meer is, is in deze tijd dan voorheen. Ja. Wij zien onze kinderen vaccineren met, met zes vaccins, DKTP. En als je ziet wat een batterij aan vaccinaties zo'n onrijp immuunsysteem binnenkrijgt. En dan wordt er nog gezegd, uh, het hele Europese parlement stemt mee in. En vooral de Pierik ik vind het prima, maar wat hebben die mensen in wereld? Individueel voor kennis? Nou ja, de hele wetenschap is er vrij helder over, hè, de medische wetenschap. Namelijk ziektes als polio nee, en mazelen komen gewoon minder voor omdat er gevaccineerd wordt. En het beste bewijs daarvoor is dat als er dan uitbraken zijn die plaatsvinden in, in de Biblebelt. Een gebied waarin weinig gevaccineerd wordt. Meneer. Heeft u daarna gekeken dat de mazelen misschien wel voorkomen... dat we het ja. allemaal kregen en dat we er allemaal ja, nou, ja. uit zijn gekomen? Het RIVM en zegt hierover dat er ook te veel wordt gedaan... Hè, bij, de, bij de tegenstanders van het vaccineren... Dat, dat het om onschuldige kinderziektes gaat, zoals mazelen. Maar er gaan kinderen aan dood. Helemaal niet. Mazelen is helemaal niet onschuldig. Maar dan dienen er voorschriften te komen... hoe je daar het beste in kunt handelen. Ja. En die zijn er niet. En dan wordt er gedacht, oh dat geeft dan uh, dus vals... Uh, Veiligheid, want er zijn ook kinderen die zijn gevaccineerd en die hebben ook de mazelen zelfs gekregen. En uh, even niet over de mazelen, maar over de bof. Als jongens te vroeg ingeënt worden, liggen ze met 20 jaar met z'n allen in het ziekenhuis met een orchitis omdat bof uh, de bof-vaccinatie een uh, uh, uh, uh, uitgewerkt is. Uh, een kind wat uh, gevaccineerd is, heeft zelfs een zwakker immuunsysteem dan een kind wat de meeste ziektes doorgemaakt heeft. En dan zeg ik niet dat er niet gevaccineerd moet worden op het moment dat er een uitbraak zou okay. kunnen zijn. Hartelijk dank mevrouw Rolofs. Ik ga het hier even bij laten, want in verband met de tijd wil ik graag door. Ja, dank u wel. Ada de Graaf, goeiemorgen. Goeiemorgen. U bent kinderverpleegkundige? Begrijp ik? Ja, klopt. Ja. Wat, uh, wat vindt u van de stelling, of tenminste niet wat vindt u van de stelling... maar bent u het eens of oneens met er moeten strengere regels komen... voor kindervaccinaties? Ik ben het niet eens met de stelling dat er strengere regels moeten komen. Ik zie het voornamelijk in voorlichting. Veel betere ja. voorlichting aan ouders. Zodat ze goed op de hoogte zijn van wat, uh, wat de consequenties zijn. En ik denk dat je daar winst uh, op kan halen. Maar regels, ik denk dat dat alleen maar meer tegen de haren in In de regels zitten het hem niet. Want er is wel iets mis, zou je kunnen zeggen. Hè? Die vaccinatiegraad die daalt al een aantal jaren voorzichtig. Dus blijkbaar is het wantrouwen bij mensen wel heel groot. We hoorden mevrouw Roblofsen ja. net ook over autisme. Uh, even los van of dat bewezen is of niet. Of dat dat klopt of niet. Die indruk is er wel... En die Twijfel is er wel bij veel mensen. Ja, ik vind het in de praktijk, tenminste in mijn praktijk... als kinderverpleegkundige, vind ik het meevallen. Hm. Bij elk opnamegesprek vragen we uiteraard of kinderen ingeënt zijn ja of nee. En ik kom vrij weinig tegen dat mensen zeggen dat dat niet het geval is. Eigenlijk zelden. Maar wat is dan uw verklaring voor die uh, daling van het aantal vaccinaties? Ja, ik denk dat het een beetje gewonnen is. In grote steden, denk ik toch, dat men, of ja, bepaalde andere regio's... dat mensen elkaar een beetje ophitsen, uh, inderdaad. En ja. uh, alleen maar de gevaren zien. En dat men voorbij gaat aan, uh, aan de goede zaken van uh, vaccineren. Ja, u zegt dus, het zit hem ja, vooral in voorlichting. Uh, misschien zouden dus ja, mensen wat meer bronnen moeten raadplegen... dan Twitter en een uh, gepeperde column. Ja, inderdaad. En, en van die hype dingen. Ja. Ja. Hartelijk dank. Ik ga naar Hannes. Goedemorgen. Goedemorgen, maar anders, ja. Ja, ik, ik, ik, ik blijf maar een beetje weg uit, uit de nuance. Ik een beetje <laughs> dat is altijd anders. prettig, ja. Ja, dat is altijd prettig. Ik, ik, ik, ik, ik zie een hele rare ontwikkeling. Ik, ik zie aan de ene kant mensen die kinderen het toppunt van geluk willen geven, een soort Facebook-leven voor kinderen willen creëren. Kinderen moeten altijd gelukkig zijn. En aan de andere kant zie ik een hele rare ontwikkeling die ik, eh, de nieuwe vorm van milde kindermishandeling haast durf te noemen. Dat als je gewoon het nieuws volgt de laatste tijd, hè, dan zien we dat kinderen steeds minder kinderen kunnen fietsen. Ja. Ook even. Ja, is dit ver, is wel een hele nu komen we van heel ver. Nee, nee. Zullen we even het hebben over de vaccinaties? Wat, even voor de duidelijkheid, ja. bent u het eens of oneens met uh, de stelling dat er moeten strengere regels komen voor kindervaccinaties? Ja, er moeten, moeten, strenge moeten strengere regels komen. Er moeten strenge regels komen naar een vorm gaan van moderne kindermishandeling, waarbij we sociaal eh, erg het schip in gaan. Want als we beneden, beneden een bepaalde graad gaan zakken van inenting, dan wordt het gewoon een gevaar voor, voor heel ja. de, de, de, de, de samenleving. Nu begrijp ik u heel goed. Hartelijk dank voor uw reactie. Pietje, Slichter, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat ik heel erg mis is uh, de basis van wat gezondheid is en hoe je gezonde kinderen creëert. Ja. En dat het de zwakke kinderen zijn die sterven aan uh, kinderziektes. En dat we met z'n allen de kinderen steeds zwakker maken en dus vaccinatie steeds harder nodig hebben in plaats van... We willen heel veel geld steken in uh, vaccinaties, maar geen geld in een gezonde natuur, in gezond eten voor kinderen. Ja, maar dat zijn twee aparte. Volgens mij ver... zijn dat twee aparte grootheden nee, die u nu uh, want ze. Aanroert. ze... Nee, want ik wil nog heel even in 2008 heb ik onderzoek gedaan naar die Bijbelbelt waar ja. uh, uh, zeg maar. Uh, en toen kon je in het uh, de archieven van het Centraal Bureau voor de Statistieken nog vinden dat de lage vaccinatiegraad dat die kinderen minder chronische ziekte hebben daar in de Bijbelbelt. Die statistiek kun je niet meer vinden. De chronische ziekte van kinderen van 0 tot 18 jaar ja. kan ik niet meer terugvinden. En het heeft wel degelijk met elkaar te maken, want we worden nu doodgegooid. En statistieken van er sterven meer kinderen, maar er staat niet bij welke kinderen er sterven. Dat zijn ongezonde kinderen zonder toekomst. Ja, maar en goed. En dat is heel belangrijk om mee te nemen. Ja, oké, okay, maar, je zult, je, je, zult maar niet gevaccine je zult maar niet gevaccineerd hebben uh, en uh, je zult maar een kind hebben dat is overleden aan de mazelen. Uh, en u zegt dat, uh, dat dat daar niet mee te maken heeft. Begrijpt u? Dat, nee, is, dat is natuurlijk ook dat toch een is beetje raar. Kinderen, en wat die andere mevrouw ook zei, die kinderverpleegkundigen. Het is ook mensen ontbreekt de kennis en de know-how steeds meer. van hoe je een ziek kind gez gezond verpleegt. Ja. Hoe je zorgt dat het door een ziekte komt. Maar mazelen is toch een zeer ernstige ziekte. Die je, nee, daarmee kom je er niet met goed verzorgen en gezond Nou, nog wel. Ja, wel. Dat kan ik u uit eigen ervaring zeggen. zeer ernstig. Ik heb ook in de tropen gewerkt. Ja. Als je goed weet hoe je moet verplegen. Kom je er wel? Ja, nou richten we ons vooral op de, do uh, de dodelijke gevallen. Maar het beleid van die vaccinaties is natuurlijk ook vooral uh, erop gericht om complicaties te voorkomen: hè? handicaps, longontstekingen, opname op de intensive care. Dat laten we nu nog maar even buiten beschouwing voor het gemak. Ja, dat weet ik wel. Die enkele gevallen die bepalen dan dat we een hele bevolkingsgroep ongezond willen maken. Want ja, en die enkele dodelijke gevallen, maar daarom gaat... noem ik nu even de andere voorbeelden erbij. Ja, maar we moeten met z'n allen maatschappelijk gezien samen geld investeren in vaccinaties. Dus net zoals de griepvaccinatie. En we besteden niet het geld aan gezondheid voor kinderen. Aan veel buiten. Aan hm. veel... Dat heeft wel degelijk allemaal met elkaar te maken. En de vaccinatieindustrie krijgt het helemaal voor elkaar dat ja. het geld daar naartoe gezogen wordt. Ja. Nou, u zegt, we steken Het zijn wel de, de koningspelen vandaag, hè? natuurlijk. Waarbij we buiten moeten spelen. Ja, ja. Nou ja ik, ik, die koning acht ik. Kijk, onze, koningshuis, onze koningin wist hoe, hoe ze haar kinderen sterk moest maken. Maar, maar, zegt u maar nou, dat vind je ieder kind. De mag koning je heeft waar? veel buiten gespeeld. Nou ja, om, om het even heel scherp te krijgen. Zegt u nou eigenlijk dat als je een kind gezond opvoedt, veel buiten spelen, gezond eten. dan is dat inenten niet nodig? Ik zeg, zegt u dat? Dat zeg ik niet. Ik zeg een aantal inenten, ben ik ook niet tegen. Uh, maar bijvoorbeeld dat je een kind nu, een babytje wat nog ja. nauwelijks speelt, met hepatitis B, terwijl het alleen via seks en bloed overgaat, vaccineert. Ja, sorry hoor. Maar de waanzin is ten top gestegen. En dat is waar het de mensen om gaat. Dat je DKTP bijvoorbeeld, dat je zegt, oké. Okay, en als een kind met een half jaar zijn eigen gezondheid, zijn eigen afweersysteem wakker wordt. Dat je dan ja. zegt, oké, okay, we gaan een paar vaccins. Dus, dus maar eigenlijk. Is Eigenlijk en zegt en u, er internationale... moet een verstandiger programma komen. Dan, dan, dan, dat is, dat is, ja, daar dus... gaat het om. Ja, ja. En, en, en nou ja, zit wat in misschien. Van hoe een gezond menselijk wezen zich ontwikkelt. En wat een kind nodig heeft. En bijvoorbeeld gezonde voeding. kwart van de wereld de kinderen. En in onze Oostbloklanden ook. De voedingssituatie is vreselijk. Aan het Amerikaanse. Dat mogen duidelijk zijn. Ja. ja, je kunt oh. je alleen afvragen uh, uh, of het verband Bedankt. zo direct is. als, als u nu zegt. Pietje Slichter, dank u wel voor uw reactie. Uh, nog, dank, u dank u wel. Ik, ik wel. wil nog even naar Arnold Biesheuvel. Goedemorgen. Arnold Biesheuvel, bent u daar? Arnold Biesheuvel is er niet, geloof ik. Nee, dan is hij verdwenen. Um, dan gaan we het hier wat betreft uh, deze stand.nl, althans voor dit moment uh, even bij laten. Er moeten strengere regels komen voor kindervaccinaties... is de stelling vanochtend. Um, even, st even kijken hoe de uitslag is. Ja, 72% is het ermee eens en 28% is het ermee oneens. Meepraten? Gebruik hashtag Spraakmakers of volg ons op Facebook. Er is natuurlijk veel meer nieuws vanochtend. Elke doet, Spraakmaker van de Dag. Uh, jij wil het graag hebben over het bericht in het Financieel Dagblad. Dat het Koningshuis heel belangrijk blijkt te zijn voor innovatieve bedrijven in het MKB. Ja, ja? klopt. Ja. Waarom raakt u opgewonden van dat bericht? Nou, ik, ik heb vorig jaar als zakenvrouw van het jaar natuurlijk kennis gemaakt met het koningspaar. En ik ben ook bij NL Groeit, ben ik groeiambassadeur... waar Connie ja. Maxima ook beschermvrouw van is. En ja, ik, ik heb dus met eigen ogen, en dat zie ik nog steeds gezien... wat zij allemaal doen voor inderdaad start-ups, scale-ups... En uh, ja, dat, dat is echt heel erg krachtig en hm. daar heb ik heel veel waardering voor. Want, dat, dat vraag ik me dan altijd af, hè? Wat, wat doen ze dan, wat concreet, wat, ja. hoe helpen ze die industrie dan? Nou, bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de rol van koningin Maxima bij NL Groeit. Hè, dat is dus een organisatie die, zich, die helpt bedrijven vanaf 1 miljoen euro te groeien. Ja. Uh, daar is zij dus heel nauw bij betrokken. Daar gaat zij dus ook uh, uh, tijdens uh, sessies aan tafel spreken... wat de groeipijnen zijn met ondernemers... Uh, ja, dat, dat is echt heel erg uh, krachtig. Daarnaast gaan ze natuurlijk heel veel mee op handelsmissies... en ook staatsbezoeken... Ja. waarbij de focus heel erg uh, ja, economisch dus op de bedrijven is gericht... en waarbij ze dus echt de toekomst zien in ja, MKB-nieuwe bedrijven... die innovatieve dingen uitvinden... om de wereld uiteindelijk een stukje beter te maken. Ja, er wordt wel eens uh, gezeurd over dat dat Koningsheid zoveel geld kost. Hè? Uh, ja. In datzelfde artikel in het Financieel Dagblad ja. staat... Uh, ja, op de begroting uh, van de koning is het, uh, is het 40%. Miljoen dat het kost. Mm -hmm. uh, ze, ze brengen op, alleen al de handelsmissies naar China in 2015 en Australië, 700 miljoen. Ja. Dus dan zou je zeggen dat is toch een batig saldo. Precies. Maar ja. waar wordt dat dan aan gemeten? Ja, dat die is ook altijd zo lastig. Ja. Ja, dus waar, waar, waar, Contracten die worden afgesloten. Nou ja, dat, dat zijn inderdaad de, de deals die bedrijven mm -hmm. eruit hebben gehaald... waarbij dat nog niet eens exact gemeten wordt. Dat staat ook in het artikel. Ja. Want kan je dat uh, altijd rechtstreeks herleiden aan zo'n missie, aan zo'n ja. handelsmissie? Dat is... Ja, klopt. Nou, ik, het, het is echt zo dat het een soort buffet niet van onvermogen, maar vermogen geeft. Hè? Bijna een soort uh, etiketje van konlijk, uh, Waardoor inderdaad bedrijven eerder, als ze klein mm -hmm. zijn... Uh, toch uh, door het aanwezig zijn van het uh, koningspaar uh, opdracht te krijgen. Ja. Maar uh, jij wilde het nog even hebben. Uh, het glas heffen op uh, de onderzoeksjournalistiek. Ja. ja, dat doe ik wel vaker op deze plaats. Omdat ik denk ja. dat ik ben een ontzettende aanhanger van goede onderzoeksjournalistiek. En uh, deze dagen was er weer een mooi staaltje van. Gisteren de aandeelhoudersvergadering van Heineken. Waar Heineken bekendmaakte, de, de president-directeur. dat er in een aantal Afrikaanse landen. een onderzoek gedaan zal worden naar de zogenoemde promotiemeisjes. Hè. Die, Heineken zegt heel veel van die. In, met name dat soort landen: dat dit verschijnsel is niet. Nieuw. Uh, meisjes in om dat bier te promoten. En uh, wat we intussen wel weten. is dat, daar, dat dat ook vaak nogal gepaard gaat met misstanden. Nou, ja. een onderzoeksjournalist. Uh, Olivier van Bemen. heeft zich al. Nou, een soort luizen in de pels van Heineken. en hij doet dat vind ik ook heel erg goed. die heeft dat ook weer aan hangen gemaakt. heeft een prachtig boek geschreven. Bier voor Afrika. En ja, het is toch weer eigenlijk zo'n. Uh, zo voorbeeld van het feit dat. dat onderzoeksjournalistiek wel degelijk ergens toe leidt. Ja, en hij werd ook heel serieus. Genomen, hè, uit ja. het boek, want ze zijn daar echt mee aan de slag gegaan. Ze zijn daar echt punt mee aan de slag punt. gegaan. En punt voor punt, hè, het is echt... Op de aandeelhoudersvergadering? Ik hoorde, absoluut, ik hoorde gisteravond in, in, in de radioprogramma... langs de lijnen omstreken ook een, een interview met hem. Ja. Want hij, hij stipt veel meer misstanden aan. En Goed. Heineken neemt hem serieus. Een pleidooi voor de onderzoeksjournalistiek van Margriet Bransma. We praten zo meteen verder in het Mediaforum, onder andere...